Er bent Anthem en uh, die komt uit Japan. En uh, die hebben een plaat gemaakt. Die gaat via het Duitse Nuclear Blast verschijnen op 29 maart. Het album gaat heten Nucleus. En uh, ja, volgens mij zien ze ook in het Japans. Want het Engels is uh, niet om over naar huis te schrijven. Het zou moeten gaan over Black Empire. Maar dan waarschijnlijk op zijn Japans. Um, in ieder geval, hun Facebook-naam schrijf je ook in het Japans. Dus ik heb ook daar tussen haakjes even achter moeten zetten. Uh, welke band het dan werkelijk is. Um, in ieder geval, Nucleus. Dus daar komt het van af. En dat is zoals ze zegt, 29 maart gaat dat verschijnen. En er was opener voor vanavond van de Metal Heroes voor deze um, ja, twee uurtjes, de hardste uurtjes hier bij Radio Geveen. En uh, we zeiden dat er straks al even hard met hoofdletter H is natuurlijk op zaterdag. Uh, dat is een totaal andere genre. Dat is meer het uh, boemboemwerk, zeg maar. En uh, hier is meer het gitaarwerk. Dus daar is het de timmerij, hier is de zagerij. Zo kun je het zien. Goed genomen met de nieuwe van Dream Theater. 22 februari gaat er een nieuw album van deze band verschijnen, Distance Over Time. En uh, sinds vandaag is er ook een nieuwe single verschijnen. Die kwam net even te laat binnen. Want de is al helemaal klaar, anders had die nog kunnen draaien. Dat is namelijk het uh, nummer Paralyze. Daar hebben ze net uh, vandaag een, uh, een video van losgelaten. Best wel een grappige dingen. En geanimeerd en dergelijke. Dus uh, ziet er best leuk uit. Maar um, uh, 22 februari, dus distance overtime. En um, daar uh, ik ga dan de, de tweede single in ieder geval maar draaien. Mocht trouwens een, een, het idee hebben of de vraag hebben van joh, hoe komen ze nou eigenlijk aan het logo? Want soms dan zetten ze het logo wel op een uh, platen. Nou, in dit geval uh, komt het uh, logo van de band niet op hun platen staan. Um, heel veel mensen denken van ja. Ja, het zal iets met uh, Dream Theater, dat, dat moet je dan erin zien of wat ook. Nou, het is een soort cirkel met daarin uh, wat emmetjes en dergelijke. In op de kop en in rechtop. En um, het is eigenlijk gewoon de, de ja, de M, Die staat nog, al nog uit de tijd dat ze zichzelf Majesty noemen. En dat logo hebben ze dus gewoon altijd aangehouden. Dus daar komt het vandaan. Maar goed, ze Dus tegenwoordig Dream Theater, je gaat ze horen met Fall into the Lights <middels> MUZIEK De band Echoes of Eternity uit Los Angeles, een meentje dat bestaat sinds 2005 en um, toen vervolgens uh, tot 2013 heeft bestaan, twee albums heeft uitgebracht, over Forgotten Goddess en As Shadows Burn, en um, 2013 gingen ze even met pauze en in uh, 2015 kwamen ze vervolgens weer bij elkaar, twee jaar later dus, en uh, begonnen ze een crowdfunding voor hun derde album en dat project dat werd um, ja, geannuleerd zonder verdere uitleg, en, uh, maar goed, de band bleef wel actief wat dat er gaat en... Um, nu is er dus uiteindelijk dus toch een nieuw album. Afgelopen week verscheen namelijk het derde album van de band Ageless. En uh, dat was op 5 februari. En uh, daarvan hoorde je net het nummer Smoke and Mirrors. Ga door met de band um, uh, Mastort. En Mastort die, um, heeft een plaats gemaakt die heet Trail of Consequence. Wordt uitgebracht via Inverse Records. En daarvan hoor je nu Burden. Mastort dus met het nummer Burden. En uh, vorige week begonnen we met uh, de band Lulwater. En uh, ja, dat was eigenlijk maar goed ook, want als ik dat uh, van tevoren had aangekondigd... had iedereen al in de duk gelegen en had je dus niet meer gehoord welk album het was... of hoe de muziek klonk. Uh, nou, nu heb je er dus een beetje aan kunnen wennen aan de band Lulwater. Het schijnt namelijk daar een, uh, uh, in de buurt waar de band vandaan komt... een een of andere park te zijn of zo, wat, uh, waar het naar vernoemd is. En uh, Ze hebben waarschijnlijk geen idee wat het hier in Nederland betekent, Lulwater... Um, maar goed, in ieder geval, ze hebben een album in eigen beeld uitgebracht. Dat heet Voodoo en daarvan hoor je nu het nummer Empty Chamber. ship of Theseus, ik heb het al vaker verteld, dat is een een bepaalde stelling, zeg maar, een soort paradox eigenlijk. Die uh, van zijn eigenlijk al uit de filosofie uh, ja, bestaat. Waar men, men zegt op het moment dat je een object hebt. En dan staat er in dit geval even voor uh, het, uh, het schip als metafoor zeg maar. Uh, stel dat je alle onderdelen zou vervangen. Is het dan nog steeds hetzelfde object. In dit geval hetzelfde schip. Dat is dus het uh, Ship of Theseus. Maar het is dus ook een band. En die hebben uh, hun album The Paradox uh, ge ja, genoemd. En uitgebracht via Punishment 18. En daarvan hoorde je net het nummer Suspended. Genomen Detonator uit Engeland. Die hebben een plaat die heet Raids Against the Sun. Uh, race, against the Sun, niet rage, maar race Daardoor staat ook het volgende nummer. Dit is Spyro Dan heet er dus met het nummer Pyroclastic. Best een lekker nummer eigenlijk. Beetje ouderwetse sound wat dat betreft. En dan heeft de volgende band eigenlijk ook een gatekeeper heb ik het over. Die hebben een EP uitgebracht die heet Grey Maiden. Die gaat luisteren naar het nummer dat ook gewoon Grey Maiden heet. Gatekeeper dus met Grey Maiden. Door met uh, een bandje dat getekend heeft bij Massacre Records. En daar mag uh, Massacre zijn handen mee dichtknijpen. Want ja, die lopen toch wel wat dat betreft heel vaak inderdaad een mistleun op. Maar uh, soms zit er ook wel een bandje tussen die het uh, best leuk doet. En ik denk dat uh, Thornbridge de, de volgende band zou zijn die ja, het best nog eens leuk kunt gaan doen voor uh, het label. Een uh, bandje komt uit Adzenau. En uh, dat is dus een Duitsland. En uh, Thornbridge, ja, die, je kunt ze een beetje vergelijken met uh, bands als uh, Blind Guardian, uh, Gamma Ray, uh, Orden Ogen, uh, Halloween. In dat straatje. Je moet je ze zoeken, power metal dus. En uh, ook textueel komen ze wel aardig in de buurt bij een bent als Blind Guardian en dergelijke. Het is nog niet zo dat het allemaal over draken en dergelijke gaat, maar um, ja, ze hebben in ieder geval wel een bepaald thema. Theatrical Masterpiece, zo heet het album. Dat is sinds vandaag verschenen. En uh, in de band vinden we een uh, tweetal leden die uh, bij de band Nightshade afkomstig zijn. En dat gaat dan om een gitarist en een zangergitarist. En uh, ja, de bassist en de drummer, dat zijn nog uh, ja, uh, schone lakens om het zo maar eens te noemen. En uh, ja, sinds vandaag dus het tweede album van deze Duitse band Thornbridge uh, uitgekomen. En ik ga er een track van draaien. Dit is um, het nummer Trace of Destruction. Thornbridge dus. Onthouding aan Thornbridge. En uh, nummer Trace of Destruction. Ja, eerlijk gezegd klinkt het toch allemaal wat beter als dat uh, de nieuwe van Rhapsody of Fire klinkt. Dat mogen duidelijk zijn uh, voor degenen die de nieuwe van Rhapsody of Fire nog niet gehoord hebben. Dat zou kunnen. 22 februari gaat hij verschijnen. En uh, van de week belandde ook bij mij pas de uh, promo um, in de ja, digitale brievenbus. En um, ja, ik ga er toch maar een trek van draaien. Dan kun je zelf uh, je mening bepalen. Ik ben ooit eens een keer naar een concert van deze band geweest. Eigenlijk was het meer de bedoeling dat ik ging voor de band die in het voorprogramma speelde. Maar um, ja, de collega met wie ik mee was. Die uh, ging toch echt voor Rhapsody heen, ik kon me dat niet zo goed voorstellen en ik heb ook wat dat betreft uh, heel erg prima vermaakt aan de bar en ik heb weinig van het corset gezien, dat kan ik je nog wel uh, vertellen. Um, Rhapsody of Fire rust 22 februari gaat het album The Eight Mountain verschijnen via AFM Records. Je luistert uh, nu naar het nummer 7 Heroic Deeds. Om hier te zijn, ik ben blij dat het jou verlopen is. Um, Rhapsody of Fire, dus met 7 Heroic Deeds. Had het hadden er wat mij betreft ook gewoon rustig twee mogen zijn. Dan was het nummer wat sneller afgelopen geweest. Um, de laatste plaat van het eerste uur is voor de band Skeletoon. Ook zo'n uh, happy metal, power metal toestand. En ik uh, kan het niet meer helemaal draaien. Ach, wat jammer nou. Um, They Never Say Die. Zo heet het um, album en ook de volgende. En uh, dat is dus een titeltrack van dat album van Skeletoon. Met het NOS-Journaal. Bij een treinongeluk in het noordoosten van Spanje zijn volgens de eerste berichten één doden en acht gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Barcelona. Wat er is gebeurd, is nog niet duidelijk. Volgens hulpdiensten is er een trein ontspoord. Er zijn ook berichten dat er twee treinen op elkaar reden. Schiphol verplaatsen naar een eiland in zee is technisch mogelijk, maar het heeft meer nadelen dan voordelen. Dat blijkt uit onderzoek dat minister van Nieuwenhuizen heeft laten uitvoeren zijn gevaren voor de veiligheid van de kust en voor de leefbaarheid. Er blijft minder ruimte over voor windparken en dat is nadelig voor de klimaatdoelen. De aanleg van het vliegveld in zee zou 33 tot 46 miljard euro kosten. In Canada is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang zonder recht op voorwaardelijke vrijlating. De man van 67 is schuldig aan het aanranden, doden en in stukken snijden van acht mannen. Hij had hen leren kennen in het homo-uitgaansleven van Toronto. De rechter noemde hem een seksueel roofdier dat moorde voor zijn eigen perverse zieke voldoening. De dader was hovenier en hij begroef zijn slachtoffers in de tuinen van klanten. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil geschrapt worden uit een twee jaar oud rapport over terrorisme dreiging. Daarin wordt de groep extreem links en antiracistisch genoemd. In het Radio 1-programma Nieuws Co. zei voorman Jerry Afrije dat de vermelding niet terecht is omdat de groep vreedzaam is... nooit zal oproepen tot geweld. Hij zei dat de actievoerders tegen Zwarte Piet en racisme... nog altijd last hebben van de vermelding. De groep heeft een klacht ingediend tegen de NCTV en eist een rectificatie. Het weer bewolkt, in de loop van de avond meer regen. Veel wind, vooral aan zee. Morgen wat zon, en dan vooral in het zuidoosten van het land kans op een bui. Verder opnieuw veel wind, en dan wordt het een graad of negen. Dit was het NOS Showbouw. In de eten 106.8 En op de kamer It's Gonna leave your marker. I got the fire, blooper red pill. I got the fire, blooper red pill. I got the fire, blooper red pill. Green, can't fire, campfire, campus run brain. Man. resistance Swing and diesel Spitting up fire Swing diesel Spitting up fire Swing diesel Spitting up fire Just a banana Republic attire Get on, get it Get on, get it Leave it all. Indestructible a Noise Command Zo heet de band En um, ze hebben een nieuwe album en dat is dan Hun uh, vijfde album als ik me niet vergis Jawel en het uh, vierde album Dat stamt weer van 2014 En um, nadat ze in 2010 eigenlijk weer bij elkaar gekomen waren Na twintig jaar hebben ze in 2011 toen Heaven sent hellbound uitgebracht, daarna Black Hearst Serenade en nu dus het Album Terrible Things en die is dus de hele maand Hier in The um, Metal Warehouse het album Van de maand en daarvan hoorde je net Het nummer Identifier en uh, geweldig lekker nummer. Gaan met uh, de band Sacred Drive. Ja, dan moet je daar nog over zeggen. Het is natuurlijk gewoon een klassieke Ignorance. Zo heet het album. Dit is a Victim of Demise. Victim of Demise dus van Sacred Reich. Ehm um, de band uh, Harlot. In 2017 uh, hadden zij de eer in uh, de maand april, als ik me niet vergis, uh, uh, om met hun album Extinction, het album uh, van de maan te zijn. Ach ja, en zo blijft hij dan wel in de analen zitten van het Metal Warehouse. En uh, daar, uh, ja putten we af en toe nog wel eens uit. En dus doen we, pakken we af en toe nog eens een keer wat uh, ja, terug. En uh, kon ik dus nu inderdaad vandaag, uh, nou, ja, Harlep, maar eens even weer tevoorschijn toveren. En uh, ja, als je dan kijkt naar die hoest van het album waar, die is eigenlijk actueler dan uh, nooit tevoren. Uh, je ziet hoeveel discussie er op dit moment is rondom het klimaat en dergelijke. Die hoest, die vertelt het eigenlijk ook. Een rijke luishand, zeg maar, die de uh, aardbol grijpt, fijn knijpt als het ware. En uh, daar de olie die eruit druipt. En op de achtergrond de, uh, ja, de chemische industrie en dergelijke, die ja, eigenlijk je ziet niets meer in de lucht. Het is een en al zwart. En uh, ja, daar gaan we natuurlijk een beetje naartoe als je de klimaatwetenschappers uh, moet gaan geloven. Uh, misschien dat het nog niet zo'n vaart zal lopen, maar uh, ja dat we erover nadenken, dat lijkt me toch op zich wel een prima ding, over hoe we nu verder gaan met elkaar. Want zo kan het ook niet langer. Harder dat in ieder geval: First World Solution. Of dat de oplossing is, dat weet ik ook niet. First World Solutions dus van Harlot. Ik heb het even nagekeken op de nieuwe website trouwens. En het was inderdaad april 2017 dat um, dat album, inderdaad album van de maand was hier in de Metal Warehouse. Mocht je het nog niet bekeken hebben trouwens, de site is volledig uh, gere-styled. Alles staat er gewoon nog op, alleen iets anders weergegeven. En uh, wel iets zo prettiger eerlijk gezegd, ook een beetje rustiger en dergelijke. Dus uh, ik zou zeggen, check dat het is uh, metalwarehouse.nl, daar kun je het vinden. Um, een beetje wat ik vorige week aan jullie heb voorgesteld is de band Insanity... Alert een uh, trash-crossover uh, bent. En uh, die hebben best een aardig schijfje gemaakt met uh, over het algemeen vrij korte nummers. De volgende is ook niet al te lang. Uh, In staat die alert, dit is Welcome to Hell. Het duurt niet al te lang. 1 minuut en 47 seconden slechts. Um, Om die hebben de laatste tijd ook wat vaker geduurd. Vanavond misschien even niet voor de laatste keer defraud. Rain heeft het album met zijn eigen beheer hebben uitgebracht. Dit is Protect and Serve. Niet verkeerd, dat ik hè. Om je daar dus een volgende die voor je hebben is uh, Children of Bottom. En uh, mijn nieuwe album is onderweg, Hex. En dit is het um, singeltje This Road. Level of Autumn en uh, die komen op uh, 29 maart, dus dat is uh, met uh, anderhalf maand pas komen ze met een, een nieuw album. Het album gaat Harbringer heten en daarvan hoorde je net het nummer The Endless. Ja, en dan de Misery Index. Die uh, komen ook binnenkort met een nieuwe plaat. En uh, dat is het album Rituals of Power. Komt binnenkort volgens mij. Is die al uit? Ik zal dus even snel even kijken of je dat zo snel na kan vinden. Misery Index. En um, ja, die moet ik hebben inderdaad. En dan moet ik even naar beneden scrollen. En dan komen we uit bij Rituals of Power. Nee, 8 maart gaat die inderdaad pas verschijnen. Ik was even in twijfel of die al uit was. Maar uh, 8, 8 maart. Dus komt hij pas uit. En um, nieuw Salem ga ik voor jullie draaien. De, de band Deserted Fear, met het nummer An Everlasting Dawn, afkomstig van het album Drowned by Humanity, dat via Century Media is verschenen. En uh, via datzelfde label, daar verscheen ook de volgende plaat, dat is die van Malevolent Creation, of Malevolent Creation, of hoe je het ook uit wil spreken. Daar zijn de geleerden volgens mij nog steeds niet helemaal over eens. En, um, ik heb tenminste heel veel verschillende varianten ervan gehoord. En ik weet eigenlijk nog steeds niet wie er nou erg gelijk heeft. Um, ik noem het dan maar gewoon Milvolent Creation. En um, het album heet in ieder geval The Thirteenth Beast. Het is dus inderdaad ook het dertiende beest van deze band. oftewel het dertiende album. En daarvan je, ga je nu luisteren naar Agony for the Chosen. <middels> Chosen dus van het album The 13th Beast... Um, de Franse band Gorod die bestaat officieel sinds 2005, maar eigenlijk gaat de geschiedenis natuurlijk al veel verder terug, richting 1997. Uh, Toen uh, heten ze namelijk nog Gorgasm, maar die naam hebben ze in 2005 dus veranderd. Uh, om maar geen verwarring uh, te krijgen met de Amerikaanse band die ze zelf ook al Gorgasm had genoemd. En zodoende zijn ze dus uh, vanaf 2005 Gorod gaan heten. En zelfs in eerste instantie eigenlijk zelfs met het, uh, ja, bijna hetzelfde lettertype als logo. Uh, waar het niet, de deden natuurlijk niet in volkomst, maar um, eigenlijk bijna, uh, ja, het, het lijkt wel heel erg veel op elkaar, In minstens is dat een beetje veranderd, en uh, is het allemaal wat strakker geworden en dergelijke. Uh, de stijl is ook een beetje wat meer uh, richting de technische death metal gegaan, heb ik het idee, en de progressieve invloeden en in dergelijke, ja, nou ja, goed, het, het verandert in ieder geval wat, laat ik het dan zo stellen. Uh, 2015 kwamen ze met het album Amaze of Recycled Creeds, en, en 2017 kwam er nog een EP'tje tussendoor, en toen was het leven wachten, en toen kwam in 2018, in oktober, het album Eet, Aetra. En um, AE, ja, dat is Aetra, denk ik dan of zo. Uh, 19 oktober verscheen dat dingen in ieder geval via Overpowered Records. En um, ik ga er nog eens even een keer een track van draaien. Dit is The Sentry. Rod Smith, The Century... Ja, mocht je de band, vorige week, de, de band Nailed to Obscurity vorige week um, gemist hebben. Ze waren namelijk even in Nederland. En, um, alleen helaas niet voor een optreden. Ze waren op doorreis. Want uh, ze kwamen namelijk van Keulen en gingen naar Antwerpen. Ja, dan ga je toch dwars door Nederland heen. Dan uh, steek je gewoon Nederland even over. Dat is makkelijker te rijden dan helemaal om Nederland heen. Dat is ook een beetje onzinnig. Dus ja, ze waren even in Nederland. We had je er verder niks aan. Maar goed, je hebt ze dus waarschijnlijk al gemist. Het waren wel de twee optredens die het dichtstbijzijnde waren. Dus je hebt dan inderdaad wel wat gemist als dus je de band live had willen zien. En anders zul je toch nog eventjes moeten wachten... ...want ze gaan nog naar Barcelona, naar Lyon, naar Milaan, naar... Uh, ...vervolgens spelen ze nog weer in uh, Duitsland, in Wiesbaden, Saarbrücken, Stuttgart en um, Pratteln. En vervolgens nog een paar festivals in de zomer in Duitsland. Rockharts en um, Burning Q festival in um, uh, Duitsland. Ja, dus mocht je de bent dan ooit nog een keer willen gezien, zeg maar, of ooit, ooit, zeg nooit, ooit maar in ieder geval uh, dit, dit jaar nog, dan zijn dat je mogelijkheden, zeg maar. Um, voor om um, Neil to Obscurity te zien. En waarom zou je die band willen zien? Die band die bestaat al sinds 2005. Ze hebben uh, een uh, viertal albums opgenomen, waarvan Black Frost de jongste is. En die is 11 januari jongstleden verschenen. En persoonlijk vind ik het wel een heel fijn album. Wat maakt die band voor muziek? Eigenlijk een soort van melodieuze, ja, doom-death metal, zeg maar. En uh, de ene keer is het wat meer death metal, en de andere keer, de ene keer is het wat meer melodieuze doom. De andere keer zit er toch iets meer een nadruk op de death metal. En de andere keer is het toch, de metal, en, en is het toch echt eigenlijk. Weer een, een combinatie van beide. Wat dat betreft een best interessant album, die, um, ja eigenlijk uh, flink wat variatie kent. En um, nou ja, ga er maar eens even wat van uh, laten horen. Dit is uh, Tears of the Isles. En dus is uh, helaas alweer de ene laatste voor vanavond. Dus zometeen eentje. En dan uh, is dat weer gebeurd voor uh, de MetalWarehouse voor vanavond. Of the eilanden dus. En dan ja, dan dus inderdaad heel De laatste alweer voor vanavond, want het is uh, bijna 9 uur. En uh, dat betekent dat we dus afscheid van elkaar moeten gaan nemen voor uh, wat betreft de Metal Heroes. Voor vanavond, zometeen nog even een uurtje de mist voor de liefhebbers van de postrock en de progrock. En uh, daarna dan neemt de computer het van ons over. En uh, tot aan de klok van morgen 8 uur, dan mag Bill Gates de plaatjes gaan uitzoeken. Laatste is van de band Earthship van hun album Resonance Sun is dit de titeltrack en eh, wat mij betreft graag tot volgende week. Hoi.